Acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Er wordt op grote schaal gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten. RTL Nieuws meldt dat op basis van een rapport van de arbeidsinspectie, de FIOD en de politie. Met PGB's krijgen mensen geld om zelfzorg te regelen. Uit het onderzoek blijkt dat ook malafide zorgbureaus PGB's aanvragen op naam van mensen die van niets weten. Die bureaus sluizen het geld vervolgens weg. Controle is er nauwelijks. Bovendien zijn er mensen die het niet gebruiken voor zorg, maar voor andere zaken. Met de fraude zou tientallen miljoenen euro's zijn gemoeid. Het rapport wordt morgen gepresenteerd. RTL heeft het dus al ingezien. In een huis in de Gelderse plaats op Heusden... hebben de brandweerende politie opnieuw vuurwerk gevonden. Het is hetzelfde huis waar twee weken geleden... een man zwaar gewond raakte door zelfgemaakt vuurwerk. De explosieve opruimingsdienst heeft er vanavond een aantal kilo's... aan zwaar illegaal vuurwerk gevonden en veiliggesteld. DOD doorzoekt nu het hele huis om zeker te weten dat er niet nog meer gevaarlijk vuurwerk ligt. Uit voorzorg zijn 13 huizen in de omgeving ontruimd. De man die twee weken geleden gewond raakte ligt nog in het ziekenhuis. Door de explosie werd toen een groot gat in het dak geslagen. De sportman en sportvrouw van vorig jaar maken opnieuw kans op de titel. Turner Epke Zonderland en zwemster Ranomi Jojo, heeft sportkoepel NOC NSF bekendgemaakt. Zonderland won deze zomer in Londen olympisch goud... met een spectaculaire oefening aan de rekstok. Kromerwiet Jojo won goud op de 50 meter vrije slag en de 100 meter vrij. De andere genomineerden bij de vrouwen zijn zelfs de Marit Bouwmeester... dresuur Amazone Adeline Cornelissen en wielrenster Marianne Vos. Bij de mannen is dus Epke Zonderland genomineerd voor 2012... samen met windsurfer Dorian van Rijsselberger en schaatser Stefan Groothuis. Het weer vanavond wolkenvelden en opklaringen. In de kustgebieden ook kans op een bui. Vannacht op veel plaatsen lichte vorst. Morgen bewolkt en regen. In het midden- en oosten ook natte sneeuw. Middagtemperatuur dan rond 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden, maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.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 Je bent niet stout geweest en toch krijg je geen cadeau... want je ouders kunnen het niet betalen. Ik vind het best wel zielig dat je dan geen cadeautje krijgt met Sinterklaas. De Sinterklaasbank zorgt voor cadeautjes in honderden arme gezinnen. Dat vind ik heel lief van die mensen, dat ze dat doen. Vanavond in Kruispunt, 11 uur, RKK, Nederland 2. Bij Peugeot zeggen we... bespaar niet op onderhoud, maar wel op onderhoudskosten. Ja, dat is een doordenker. Ik moest hem zelf ook twee keer lezen. Nog een keer.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 Tijdelijk krijgt u bij een Peugeot Onderhoudsbeurt gratis de My Peugeot kaart. Dit is Radio 1. WPRO NTR. Labirint hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Ja, je hebt, uh, je hebt van die liedjes die dan de hele dag in je hoofd blijven hangen... en die je er ook niet meer uitkrijgt, hoe hard je het ook probeert. Hoe kom je daar aan en vooral hoe kom je er weer vanaf, wilde een wanhopige luisteraar weten. Nou, zometeen het antwoord hoe je do you know it's Christmas time weer uit je hoofd krijgt. Het lijkt een wild plan, of eigenlijk is het gewoon een wild plan. Een oerrund dat al sinds de 17e eeuw is uitgestorven, gewoon terugtoveren. De onderzoekers die hier toch gewoon mee bezig zijn, die hoort u zo meteen. En we gaan het hebben over wolken. Het is in deze tijd van het jaar verleidelijk om wolken alleen maar te zien als brengers van regen. Maar wolkers blijken ook een mysterie te zijn voor de wetenschap. Harme Jonker is wolkenonderzoeker en hij eh, zoekt naar ophelderingen... en is hier om, jawel, het wolkenmysterie te ontsluieren. Maar nu eerst, wat is wetenschap eigenlijk? We vroegen het aan een voorbijganger in Groningen. Oh, wetenschap, dat is, uh... oh, dat is best heel moeilijk. Uh, wetenschap, uh, dat, is, uh, dat is iets waar, waar vaak hogere technische geleerde mensen mee bezig zijn. Toch? Dat is uh, zeg maar tussen filosofie en godsdienst in zit het. Dat is de wetenschap. Je probeert uh, met elkaar te verzinnen hoe de wereld klopt. En als je het niet met elkaar eens bent, ga je ruzie met elkaar maken. Totdat iedereen zegt van dit is het plan, zo zit het in elkaar. We zijn het helemaal met elkaar eens. En dan een jaar of dertig later zegt we iemand dat het helemaal anders is. Maar in ieder geval is het een soort uh, heel gezellig gebeuren met een heleboel wetenschappers die het met elkaar proberen eens te worden. Een heel gezellig gebeuren met mensen die proberen het uiteindelijk eens te worden. Maar van wie is de wetenschap eigenlijk? Medisch wetenschappers moeten niet alleen zelf bepalen wat ze onderzoeken. Patiënten moeten daarbij ook inspraak krijgen. Een radicale verandering voorgesteld door Janneke Elbersen... die promotieonderzoek deed naar inspraak van patiënten bij medisch onderzoek. En zij is hier te gast. En ook te gast is Truus Teunissen. Zij is adviseur en onderzoeker bij het Astma Fonds. Um, mevrouw Elbers, even met u te beginnen... Is het een revolutie wat u voorstelt? Ik denk het wel, ja zeker. Um, als je kijkt naar het onderzoek, uh, hebben patiënten eigenlijk heel nauwelijks weinig stem gehad in onderzoek. En um, om dat toch te gaan geven, is een grote verandering om te gaan luisteren naar deze groep mensen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het heel logisch is. We hebben de jaren zestig uh, gehad, alweer een tijdje terug, de jaren zestig van de vorige eeuw. Daarvoor was de, de dok, dokter een man in een witte jas, een autoriteit. En uh, de patiënt had maar te luisteren. Nou, dat is radicaal veranderd. Maar in onderzoek is er eigenlijk niks veranderd. Nou, er zijn dingen aan het veranderen. Ik denk dat deze verandering nu tien jaar gaande is, zo'n beetje. Um, maar ik denk dat onderzoek daar wel achter loopt op de zorg, om het zo maar te zeggen. Uh, als je kijkt naar de rol die patiënten spelen... die is eigenlijk heel klein geweest in het onderzoek. Wetenschappers denken nou over wat moet er onderzocht worden, wat moet er gedaan worden. En dan gaan uh, ja, patiënten hebben daar geen stem in gehad. Dus dat vraagt om een grote omslag in denken, en doen, en organiseren, in wetenschap. En wat je dan ook ziet... Uh, is dat onderzoekers moeten ja, plek gaan maken in hun hoofd... of in hun denken en doen voor de patiënt en het ideeën van de patiënt. Hoe, hoe gaat dat er heel praktisch uitzien? Een, een voorbeeld dat iedereen meteen begrijpt waar we het over hebben. Nou, een praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld het Astmafonds. Het Astmafonds financiert uh, onderzoek op het gebied van astma, COPD en andere longziektes. En die denken elke uh, vijf jaar na over wat is belangrijk onderzoek... en waar willen wij ons geld aan uitgeven. En dat hebben ze heel lang gedaan... Uh, aan de hand van wat vinden onderzoekers belangrijke onderwerpen. En dan hebben ze uh, zeven jaar geleden gezegd... we moeten niet alleen nadenken wat onderzoekers belangrijk vinden... maar ook patiënten. Dus laten we aan hun vragen wat belangrijk onderzoek is. Wat zijn dan vragen die volgens patiënten moeten worden opgelost? En wat zou zo'n vraag kunnen zijn? Uh, we hebben het in 2009 nogmaals gevraagd aan de patiënten... van wat zijn belangrijke vragen voor uh, mensen met astma en COPD. En dan is een van de belangrijke vragen die patiënten noemen... is vermoeidheid. Wat doet vermoeidheid met mijn astma? En dat is een vraag waar de dokter zelf niet op zou zijn gekomen, of de, of de onderzoeker? Ja, of het, er is heel weinig aandacht voor, of het wordt genegeerd... of uh, er is eigenlijk nauwelijks onderzoek naar de rol van vermoeidheid op longziektes. Nou zegt u in uw promotie dat het uh, uiteindelijk ook goed is voor het onderzoek. Hoe weet u dat? Uh, ik denk dat onderzoek een breder blikveld krijgt. Dus het idee van onderzoek uh, gaat zich meer richten op de patiënt... Uh, en wat minder op wat is goed onderzoek. Uh, nou ja, het blijft natuurlijk goed onderzoek, maar wat meer... Uh, wat, is een, uh, wat is belangrijk onderzoek voor de patiënt? Dus het wordt verbreed. En Ik denk dat er nieuwe onderwerpen naar boven komen hierdoor... maar ook andere onderwerpen, en dat er nadruk gaat verleggen... naar uh, wat wil de wetenschapper en naar wat wil de patiënt. Want is het nu niet breed genoeg? Wil het, wil het zeggen dat onderzoekers nu uh, tunnelvisie hebben? Uh, nee, en ik wil ook niet zeggen dat onderzoek niet goed is... of dat onderzoekers niet goed weten waar ze mee bezig zijn. Ik wil wel zeggen dat als je de patiënten mee laat praten... komt er een nieuw perspectief bij. Namelijk waarvoor we onderzoek doen, de patiënt. We willen de patiënt helpen of beter maken of behandelen. Um, en daarvoor moet je wel weten wat leeft er dan bij die patiënt. Wat speelt er in haar of zijn leven? En wat moet er worden opgelost? Truus Teunissen, u bent adviseur en onderzoeker bij het Astmafonds. Jullie hebben dit in praktijk geprobeerd... om, om patiënten te betrekken bij het onderzoek. Ja. Hoe, hoe ging dat? Um, nou, Dat was dan het, het, onder, uh, het onderzoek waar Janneke ook aan uh, mee heeft gewerkt. Um, dus het opstellen van de maatschappelijke onderzoeksagenda. Er zijn toen uh, uh, verschillende sessies geweest... waar uh, patiënten uh, uh, gevraagd werden van... Waar wel, uh, welke onderwerpen zij mee zaten. En, uh, en daar is een, een top 10 lijst van belangrijke onderwerpen vanuit patiënten uh, uit samengesteld. En datzelfde is ook gebeurd met de onderzoekers en andere maatschappelijke organisaties. En toen is er in een dialoogbijeenkomst zijn dan die twee top-tien lijstjes eh, met elkaar eh, geprobeerd één top-tien lijst van te maken. Zat er verschil in de <kijkt> lijst van de, van de arts-onderzoekers en die van de patiënten? Wilde die andere onderwerpen op de agenda zien? Nou, deels was hetzelfde. Hè? Er is altijd aandacht van waar komt alsmaar vandaan en zo. Naar de en hoe kom je er weer vanaf? De, en hoe kom je er weer vanaf? Maar er was bijvoorbeeld een onderwerp uh, uh, comorbiditeit. Dus uh, het hebben van meer dan één Ziekte. Daar kwamen uh, patiënten mee, die vonden dat een belangrijk onderwerp. En dat kwam bij de onderzoekers en uh, zorgverleners niet naar voren. Uh, en dat, dat is dus in de uiteindelijke samensmelting is dat uh, onderwerp ook gesneuveld. Want, want hoe ging dat, die samensmelting? Jullie zetten, leggen de twee lijstjes naar elkaar en, en, en zijn toen gaan stemmen? Ja. Nee, dat was dus in een, in, in, een, dus een ronde tafelgesprek, een dia, dialoogbijeenkomst. En daar, uh, ja, dan is het uh, je eigen onderwerp uh, naar voren brengen en de anderen doen dat. En ja, dat is ook meteen het, het, het wat zwakkere punt van zo'n methode. Uh, patiënten zijn uh, vaak iets minder uh, goed, verbaal, uh, sterk genoeg... om zich uh, naast uh, onderzoekers of zorgverleners uh, stevig uh, neer te zetten. En daar is dat, tenminste naar nou, mijn idee, is dat daarom ook... Dat onderwerp bijvoorbeeld dan gesneuveld. Uh, en dat, dat onderwerp dat, van, van meer van dan dat, één ziekte. Ja, dat een ja. ongeluk nooit alleen komt, uh, ook nee, niet in de medische sector. Nee, nee, het, het hebben van. Uh, al, kijk, de gezondheidszorg is op één ziekte georiënteerd vaak. Terwijl als uh, iemand met een chronische ziekte, heb je vaak meerdere chronische ziektes. Dus, en uh, die ziektes kunnen uh, tegenstrijdig werken in de behandeling of in de gedragswijze bijvoorbeeld. Juist. Ja. Uh, Janneke Elbers, hoe zou je dat kunnen oplossen? Want uiteindelijk moeten ze het eens worden. Die onderzoekers moeten het ook nog maar gaan, gaan doen. En als die er misschien geen zin in hebben... of toch al hun eigen plan klaar hadden... hoe, hoe kan de patiënt dan die inspraak ook verwezenlijken? Ja. Wat we doen, we proberen met elkaar in dialoog te gaan. om de verschillende perspectieven naast elkaar te leggen. Uh, ik denk als je naar die lijsten kijkt. zit er denk ik misschien wel voor 70 of 80% overlap in. En dat is natuurlijk gewonnen grond. want daarbij heb je al overeenstemming. Dus daar ja. zijn de onderzoekers en de patiënten. inderdaad al overeen van wat is nou belangrijk. Als je kijkt naar die overige onderwerpen. Um, proberen we aan elkaar uit te leggen, dus we vragen de patiënt uit te leggen aan de onderzoeker, waarom is dit nou zo belangrijk? Wat doet het voor jou? Wat doet het voor je leven, voor je gezin, je werk? Hetzelfde vanuit de onderzoekerskant. Waarom is dat onderwerp voor een onderzoeker nou zo belangrijk? En wat je daarmee probeert te creëren is meer inzicht in elkaars uh, perspectieven, meer inzicht in elkaars ideeën. En wat je dan ziet in dat gesprek is dat onderzoekers en patiënten gaan schuiven in hun visie. Dus onderzoekers zien in van hé, hey, het is een belangrijk onderwerp, bijvoorbeeld die vermoeidheid. Uh, want dat is iets wat een grote belemmering is aan het leven. En patiënten gaan inzien. Hé, hey, dat is een belangrijk onderzoek uh, naar een, een nieuwe medicatiebehandeling. Want dat kan mij helpen om. Meer gesprek het lijkt mij uh, alleen maar gewonnen als ze elkaar vaak spreken. Nou, nou zou je zeggen dat het in de praktijk ook al zo is. Want veel onderzoekers die behandelen ook. En die spreken dus uh, patiënten. Maar desalniettemin denkt u dat dit nog extra iets zal toevoegen? Ja, zeker. Wat ook uh, heel veel onderzoekers zeggen. Ook ik zie heel veel patiënten in mijn spreekkamer... of uh, als ik ze behandel. Uh, maar wat we ook horen na deze dialoog... is dat ze zeggen, het is zo fijn om een patiënt langer te spreken... dan tien minuten. Ik heb tien minuten spreekuur of tien minuten spreektijd. En uh, dit is een, die dialoog biedt de mogelijkheid... om veel meer uh, uiteen te zetten wat nou belangrijk is. Dus het geeft veel meer inzicht en achterzicht in het leven van een patiënt. in wat, wat speelt er niet alleen in het ziekenhuis... maar ook thuis, op het werk of in een gezin? En um, wat, wat ik ook in mijn proefschrift schrijf... we moeten inderdaad vaker en regelmatiger met elkaar in gesprek. En die tijd ervoor nemen en ook leren uh, ontdekken... waar zitten nou die verschillen en hoe kunnen we die overbruggen? En waar zitten nou de overeenkomsten waar we sterk in staan? Het lijkt me heel logisch, want je doet het uiteindelijk voor de patiënt. Maar aan de andere kant is, is het ook... Um fundamenteel een verandering. Want wetenschappers willen altijd zelf hun agenda bepalen. En dat heeft ook een reden. Want het publiek... ja, je, je weet pas wat je wil weten wanneer het er is. Wanneer je het dus eigenlijk al weet. En je weet niet wat je wil weten wanneer je het nog niet weet. Hoe ja. kan je het ook weten? Dus... Daar wijken we nu wel vanaf. En, en de wetenschappers strijden juist voor fundamenteel onderzoek... vrij van elke agenda en, en vrij van de markt en het publiek. Ja, absoluut. Nou, ten eerste, patiënten benadrukken het belang van fundamenteel onderzoek. Daar staan ze op een lijn met onderzoekers. Ze vinden het heel belangrijk dat het gedaan wordt. Ze kunnen er moeilijke details aan geven. Dus wat moet er dan precies gedaan worden? Maar ze onderstrepen het belang. En ik denk dat dat al een winst is voor onderzoek. Ten tweede, hoe weet de onderzoeker wat hij moet onderzoeken... als hij nooit met de patiënt spreekt? Dus dan is de eerste vraag, wat ga je dan onderzoeken is het iets wat je zelf interessant vindt... of is het iets wat bijdraagt aan een beter leven of genezing van de patiënt? Hoe hebben de artsen gereageerd op het, uh, op het voorstel? Wisselend, heel wisselend. Uh, sommigen uh, zijn bereid te proberen en te, te zien wat er gebeurt. En uh, wat we daarna ook vaak zien is dat mensen die bereid zijn en willen dat die daarna ook uh, daar meer voor open gaan staan. Er zijn ook artsen die zeggen van... Uh, ik weet al wat belangrijk is, want ik spreek zoveel patiënten. Dus uh, het is voor mij een uh, ja, zin, zinloze tijd eigenlijk. Maar we zien steeds meer uh, onderzoekers die bereid zijn... wel dat gesprek aan te gaan. Trusteunissen, u werkt bij het Astmafonds, maar u bent zelf ook patiënt. Ja, dat klopt. <kliek> wat verandert dat in de praktijk aan uw werk? Um, nou, ik... Ik ben uh, grotendeels ook uh, afgekeurd uh, voor het werk. Ik heb een nul uren contract om, uh, om toch, uh, als ik wel kan werken, uh, wel te kunnen werken. En ik werk veel van huis uit, uh, omdat ik uh, vaak uitval door ziekte. Maar maakt het ook dat u anders in uw werk staat, nu uzelf? Want, want u bent eigenlijk uh, op een tragische manier... precies de verwezenlijking van hoe het zou moeten. Ja. Namelijk de, de, de onderzoeker en de patiënt in één. Ja, ja, nou daarom maak ik mij ook sterk voor uh, patiëntenparticipatie. Dat uh, uh, patiënten weten veel uh, wat een onderzoek uh, of onderwerpen doen... voor de maatschappelijke relevantie. En uh, onderzoekers en wetenschappers... Uh, die, uh, die uh, uh, richt zich op de wetenschappelijke relevantie. En uh, ik maak me ook sterk om dat uh, um, beter te onderbouwen en steviger neer te zetten, zeg maar. Zowel bij het astmafonds als uh, in de breedte. Kunt u een voorbeeld noemen van iets wat je als astmapatiënt wel weet over de ziekte? Of een vraag die je misschien wel stelt die je als je het nooit gehad hebt eigenlijk niet zou kunnen bedenken? Um, nou, er is dus bijvoorbeeld een. Op een uh, uh, gegeven moment waren er. Uh, uh, een medicatie voor longen is vaak met een inhalator, dat zullen mensen wel kennen. En dan is er vaak een voorzetkamer voor om die uh, de, de werkzame stof beter in de longen te krijgen. Toen was er een onderzoek naar zo'n hulpmiddel geweest zonder patiënten. Toen kwam er een, een vrij groot hulpmiddel op de, uh, op de markt met een grote toeter, zeg maar, was dat van uh, vrij hard plastic. Uh, terwijl uh, patiënten hadden steeds aangegeven... wij uh, zijn dan wel vaak ziek, maar wij hebben ook hobby's of werk of studie... en wij willen zo'n voorzetkamer gewoon in een tas kunnen doen. En zo'n groot ding, dat ging ervan uit dat je dus op de bank zat... en uh, uh, zo je medicatie moest nemen. Dus op zich was dat hulpmiddel technisch gezien heel goed... alleen uh, werd het niet gebruikt omdat het uh, ja, niet aansloot... bij de manier van leven die patiënten hebben veel patiënten hebben. Zeg maar. En als je zelf met zo'n ding moet rondzuilen, dan zul je dat ook... Ja. Dat doe je niet, omdat het kan of niet in je tas. Ja. Of het is een, een, een, iets wat gauw kapot gaat. Uh, en het, het, het slaat daardoor... Uh, ja, uh, het gaat zijn doel voorbij eigenlijk. Terwijl het technisch natuurlijk een goed hulpmiddel was. Ik wens jullie heel veel succes met het verder implementeren... en het actievoeren voor de inspraak van de patiënten... niet alleen in de medische praktijk, maar ook in het medisch onderzoek. Dank Trusteunissen, adviseur en onderzoeker bij het Astmafonds, en Janneke Elbers, gezondheidsonderzoeker... en zojuist gepromoveerd op het proefschrift Changing the Health Research System. U luistert naar het labyrinth op Radio 1. We gaan het straks hebben over wolken... maar we beginnen met de Labyrint-hitparade van grote recente wetenschappelijke doorbraken. <lacht> Ik heb het, Eureka! Janneke Elbersen, we vragen één gast elke week om mee te helpen aan onze grote hitparade van de grootste wetenschappelijke doorbraken van 2012. Bedoeling is als volgt: uh, je mag iets toevoegen, iets wat je heel belangrijk vond aan onderzoek, en je mag er ook iets. Uithalen. Ik zal eerst even zeggen wat er allemaal nu op de lijst staat. Dan weet je wat je er af kan halen. Je mag ook alles hetzelfde laten, dat vinden we ook goed. 3D-printen, het concept daarvan, volgens Nick Ramsey... Nick Ramsey was vorige week hier te gast... is dat een revolutie aan het veroorzaken in de nabije toekomst. Want je koopt niet langer artikelen uh, in een winkel... maar je koopt ze online en print ze gewoon thuis uit. Dus een nieuw mobieltje of zoiets, dat kan je gewoon allemaal thuis uit de printer halen. Stamcellen gemaakt van huidcellen van de muis. Daar kan je dan weer eicellen van maken en daar krijg je dan weer een nieuwe muis van. Dus je kunt eigenlijk de muis zich laten voortplanten zonder een ander muisje erbij te halen. Maar gewoon door een beetje huid af te nemen en daarmee te rommelen. En dan heb je nog meer muizen. Lijkt me ook revolutionair. De broeikasgassen van de mens die komen niet allemaal in de atmosfeer terecht, gelukkig. Maar de meeste die worden nog gewoon opgenomen door het natuurlijke systeem. De oceanen, de planten, de bossen, de bomen. Je noemt het maar. Het natuurlijke systeem blijkt dus uit Amerikaans onderzoek blijkt nog altijd flexibel. En dan hadden we nog junk-DNA. werd heel lang gezien als uh, overbodige rommel die zo bij het vuilnis kan. Maar 98,5% is helemaal geen rommel en kan niet bij het vuilnis. Was een vuilniswagen. Want uh, junk DNA blijkt allemaal belangrijke functies te hebben. Er zitten aan- en uitschakelaars in en dimmers van onze genen. Dus uh, geen junk, maar toch een functie. Altijd mooi. En dan uh, het onderzoek wat je er ook uit mag gooien, maar liever niet. Althans, als je wilt dat wij je aardig blijven vinden, dat is het hig-deeltje. Yeah. You agree? Yeah. Yeah. Uh, yeah. <applaus> Zie je zo gaat dat met inspraak. Je mag het helemaal ja. zelf weten, maar het hicks-deeltje daar blijf je vanaf. Wat, uh, wat gaan we eerst doen? Iets eruit gooien of iets erin uh, stoppen? Iets eruit gooien. En ik okay. ga iets vergelijkbaars erin stoppen. Ik wil graag nummer drie eruit gooien, de broeikasgassen. Ja. En dan wil ik graag... Uh, het is een onderzoek van Marjolein Helder uit Wageningen. En zij haalt energie uit planten. Oké, okay, waarom moeten de broeikasgassen eruit allereerst? Um, ik denk dat het... Uh, het is natuurlijk heel belangrijk iets om te weten... wat gebeurt er met broeikasgassen... Maar ik denk dat dit nog beter op zijn plek is. Namelijk, hoe gaan we zorgen dat er minder broeikasgassen komen? Dus daarom wil ik deze daarvoor in de plek zetten. Oké, eerst één eruit. En het onderzoek naar hoe je broeikasgassen weer uit de lucht haalt. Dat doen we er dus nu in. Dankjewel, Janneke Elbersen. We gaan het hebben over wolken. Wolken worden tegenwoordig vooral gezien als brengers van regen... en verjagers van zonneschijn. En dat terwijl er toch weinig mooier is in het leven... dan een goede, mooie wolk. Beeldend kunstenaar Bernhard Smilde probeert als een hele leven wolken te maken. Zijn wolkenprenten werden door Time Magazine opgenomen... in de lijst Belangrijkste Uitvindingen van 2012. En de jury van Time noemde het Priceless. We zochten hem op in zijn atelier. Het idee was eigenlijk dat ik in een lege ruimte zou lopen en tegen een wolk zou opstuiten. Als het enige wat in die ruimte aanwezig was. Dat leek me een fantastisch beeld. Dus ja, je zou kunnen zeggen, ja, kan een wolk bestaan uit alleen maar... Een, of kan een kunstobject bestaan uit alleen maar goed gepresenteerde lucht eigenlijk. Want dat, dat is het dan. Je kunt de wolken eigenlijk... Je kunt ze zien als een, als een onheilspellend iets, als een onheilspellende situatie. Maar je kunt het ook als een hoopvolle situatie uh, Beschouwen, of misschien wel uit een verdwaald element, uit, uit de schilderkunst. Dat vind ik dus interessant aan. Ik ben niet zozeer geïnteresseerd in natuur, maar meer in meer het idee van de wolk... en ook het, het ongrijpbare wat aan zit. De eerste wolk heb ik dus gemaakt in een miniatuurruimte. En doordat het een model was, had je eigenlijk de meeste controle over een ruimte. Het licht en de wanden en alles. En zodoende dacht ik van, hé, hey, laat ik dat testen. Dus in zo'n miniatuurruimte... Uh lag het eigenlijk voor de hand om alles te kunnen testen. En dat, dat pakte heel goed uit. En toen ben ik het later gaan proberen in, in echte ruimtes. Volgende heb ik toen gemaakt in Hotel Maria Kapel. Wat ook een tentoonstellingsruimte is, maar tegelijkertijd een oude kapel uit de 15e eeuw. Dus ja, eigenlijk dat, dat vluchtige aspect wat er aan zat, vond ik heel interessant. Want die wolk is daar heel even verdwijnt dan. En dat wou ik in die kerk ook vastleggen. Maar daardoor krijgt het ook direct hele andere betekenissen natuurlijk. Ik ben begonnen met het meest voor de hand liggende, wat het meest visuele erop bleek, eigenlijk rook. En uh, toen ben ik gewoon gaan testen met een rookmachine en met vocht en met temperatuur. En zodoende kwam ik erachter dat ik het toch een beetje kon controleren. Ik wil hem meestal natuurlijk een beetje in het midden van de ruimte hebben of in een bepaalde in een hoek, maar wel los van, los van de wanden. Dus hij moet ook van die machine loskomen. En ja, dat, dat hangt van de machine af, maar ook van de luchtomloop uh, in de ruimte. En uh, ja, ik heb in verschillende ruimtes gewerkt. Soms is er een airco aanwezig, waardoor er een soort kleine luchtstroom ontstaat... waardoor die perfect ergens naartoe gezogen wordt. En de andere keer moet je het gewoon met andere middelen doen. Dus uh, ja, dat is niet helemaal te bepalen. Maar hoe stel ik me dat voor? Dan loop je wapperend met een stuk karton... Uh... Als het nodig is, dan, dan dat. Maar daarmee, daarmee maak je hem ook heel snel weer kapot. Dus het moet echt heel subtiel. Ja, dus soms een ventilator eventjes aanzetten, dan even uit... zodat er nog heel heel lichtelijke soort stroom aan de gang is en dan snel met de machine erbij. Gewoon, ja, zo moet je dat voorstellen. Het is, het is niet echt niet high-tech. Het is wel zo dat ik die wolken niet volledig in mijn macht heb. De ruimte kan ik dan aanpassen, dat doe ik ook. Maar elke wolk is weer anders, het licht is anders. En dus maak ik er honderden en selecteer dan eentje. In de, in de kapel toen hebben we het in de winter gedaan. Iedereen met jassen aan en ja, dan blijft hij redelijk hangen. Maar dan op een gegeven moment valt hij uit elkaar en dan blijft er een soort soort ja, rook over. Een soort, ja, echt soort, soort mist eigenlijk. En uh, ja, dan, dan moet ik de ruimte leegmaken om weer opnieuw te beginnen. Gaat het je ook nog een keer lukken om echt een wolk tentoon te stellen? Dat lijkt me wel ideaal, ja. ja. Maar uh, dan zou ik wat onderzoek moeten doen aan hoe dat, uh, hoe dat voor elkaar te krijgen is. Het is. Ja, je kunt het natuurlijk op verschillende manieren. Het, het is zeker mogelijk, denk ik. Bernhard Smilde in gesprek met verslaggever Gerda Bosman. En u kunt uh, op zijn internetsite kijken naar de prachtige plaatjes van wolken... via de website van Labyrinth, die u kunt uh, vinden via wetenschap24.nl. In de studio is Harmen Jonker van de TU Delft. Ook hij is in de wolken, want ook zijn wolkensimulator werkt steeds beter. En dat is goed nieuws, want van alle elementen in ons weersysteem... zijn wolken nog altijd het minst begrepen. Ken, kent u die foto's uh, van de wolken van Bernhard Smilde trouwens? Ja, ik heb ze gezien. Ik vind ze schitterend. Bent u ook een wolkenliefhebber naast een wolkenonderzoeker? Ja, ik hou heel erg van wolken. Ik kijk iedere dag naar, uh, naar buiten. en uh, kijk naar wat voor wolken er zijn. En, uh, ik vind ze prachtig. Hoe uh, kijkt u wel... naar wolken? Uh, kijkt u dan of u er iets in ziet? Of, of heeft u een professionele blik uh, op de wolken? Of ik er, of ik er uh, beestjes in zie. of wie zeg Ja, of een gezichtje. Uh, ja, nee, zoals dat is uh, onvermijdelijk. Hè, dat je in een bepaalde vorm iets herkent. Maar meestal uh, kijk ik van uh, wat voor weertypen het is. Op welke hoogte ze zitten. Uh, wat, ze, uh, wat ze over het weer zeggen. Of de regen uitvalt. Of dat er sneeuw uh, in de lucht zit. Uh, hoger in. Dat soort, uh, dat soort dingen. Hoeveel verschillende soorten wolken zijn er eigenlijk? voor u als, als wolkendeskundige? Nou, het, het aantal typen valt, uh, valt relatief wel mee. Ik hoor, ik hoor wel eens sluierwolken, stapelwolken, ja. hoge wolken, lage wolken, ja, dus je hebt schapenwolken. Uh, je hebt de, de wolkenklassificatie en die, die is buitengewoon uh, eenvoudig. Die zegt er zijn hoge wolken, uh, lage wolken en uh, middelbare uh, wolken. En dan kunnen ze uh, straten daar zijn ze inderdaad gesluierd, zeg maar, gelaagd. Of ze uh, stapelwolken, dan zit er allerlei dynamiek in. Uh, en er kan regen uitvallen. En uh, dat, dat, dat dynamiek combineer je dan. Hè. Dus cumulus, dat is een stapelwolk. En als die uh, hoog zit, dan zeg je het is serocumulus. Uh, of stratocumulus heb je, uh, nee, dat is een kwestie, of uh, nimbo stratus. Uh. Dus het aantal, aantal, aantal uh, typen valt uh, relatief mee. Wat weten we nog niet aan de wolk wat u wel graag zou willen weten? Um, nou, er is veel wat je van een, uh, uh, een wolk uh, zou willen weten. Dat is um, bijvoorbeeld... Um, Wanneer gaat hij regenen? Gaat hij überhaupt regenen? Wanneer ontstaat hij? Wanneer gaat hij weer weg? Wat heeft luchtvervuiling voor invloed op het ontstaan van wolken... en op de regen die eruit gaat vallen? En bijvoorbeeld bij, bij een warmer aarde, dus een, een aarde onder klimaatverandering... wolken zijn een geweldige, uh, uh, hebben een geweldige invloed op het, op het klimaat... Um, en je zou eigenlijk willen weten in een veranderend klimaat... of je nou meer of minder wolken krijgt. Hè? Dus als je bijvoorbeeld... Uh, lage wolken zijn uh, zijn een soort spiegeltjes die reflecteren... een groot deel van de, van de zonnestraling meteen weer terug de ruimte in... En als je nou in een, in een warme klimaat minder van dat soort wolken krijgt... dan heb je dus minder reflectie en dan warmt het nog harder op. Maar het zou kunnen zijn dat je er meer van krijgt. En dan, dan valt het wel weer mee. Hoe groot is dat verschil tussen verschillende klimaatmodellen? Want er komt klimaatverandering aan. Iedereen probeert te voorspellen hoe dat ongeveer uit gaat pakken. Het verschil tussen meer of minder wolken en waar ze precies terechtkomen. Hoeveel graden Celsius bijvoorbeeld Ja, dat, dat is een groot verschil als je bijvoorbeeld het 12 gestedeld jaar... Waar het klimaatmodellen uh, draait um, en je zegt: uh, We doen een twee keer CO2 uh, scenario, dus twee keer zoveel koolstofdioxide. Uh, wat zou er dan uh, gebeuren? Dan het ene model zegt: Nou, het wordt, het wordt twee graden warmer. het andere model zegt vier graden warmer, en dan kan je uh, kijken van waar, waar, waar, waar komt dat nou door? Hè? Want dat is natuurlijk toch een, een enorm verschil in de voorspellingen. En dan kan je dat voor een, voor een heel belangrijk deel kan je dat terugvoeren... hoe die modellen omgaan met, uh, met, met bewolking. Dus wat zij denken dat uh, wolken gaan doen in een veranderend klimaat. Nu zei ik dat u ook een wolkensimulator heeft... maar dat wil niet zeggen dat u waarschijnlijk ook ergens een laboratorium heeft... waar u zelf wolken maakt. Of doet u dat ja, ook? Ja, dat, dat doen we inderdaad ook. Dus we, we hebben dus wel een, een, een, een, een computersimulatie-tak van uh, sport... Voor de digitale wolk? Voor de, de digitale wolk, inderdaad, ja. En we hebben de echte wolken die maken we ook in een... Uh, of echte wolken die, die uh, proberen in het lab na te maken. Uh, en dan maken we... Uh, maar dat zijn niet van die hele mooie wolken... als, uh, als net werd besproken door een kunstenaar. Uh, maar dat zijn uh, hele turbulente wolken... waarin uh, druppeltjes rondvliegen en ook met elkaar botsen... en op die manier regen uh, vormen. En dan kijken we hoe dat proces uh, in, in, in, in zijn werking uh, gaat. He. Want als wij naar boven kijken, dan, dan zien we eigenlijk iets vrij rustigs... Met, met misschien een gezichtje erin of niet. Maar binnen in die wolk gebeurt van alles. Is, is het ontzettend onrustig en enorm turbulent? Ja, het kolkt het, het en het doet... En uh, er gebeurt ontzettend veel. En uh, ja, vanaf een afstand lijkt het een heel mooi rustig uh, ding. En het gaat ook op een... Je weet dat wolken veranderen, maar dat verandert meestal als je... Zie je ziet het niet. En als je dan wegkijkt en je kijkt weer terug, dan zie je van alles. Ah, dus, nu is er wel een hoop veranderd in de vorm. Maar als je binnenin kijkt, dan zie je dat dat uh, een hele ja, dynamische kolkende massa is. Hoe doe je dat, binnen in een wolk kijken? Nou, in het lab is dat. Uh, is dat je goed, maakt een is wolk en, en, dan, en dan hang je wat meetapparatuur op in die wolk. Ja, dan schijnen we daar een, uh, met een laserbundel uh, doorheen. En, dan, en wat uh, meet je dan precies? Nou, dan kan je bijvoorbeeld met een, uh, een fotocamera uh, kan je daar opnames van maken. En dan zie je dus de, de, de druppeltjes zie je in, in dat vlak wat je belicht. Uh, en door met hoge snelheidscamera's daar, uh, de, kan je volgen wat er, uh, wat er gebeurt. En jullie hebben ook een hoge toren tot jullie beschikking om af en toe echt de wolken in te gaan. Ja, dat is de, de meetmast in, in Kabauw. Dat is een faciliteit van het KNMI. Kabauw, dat is een plaatsje bij Lopik in de buurt. En daar staat een, uh, ja, een heel, heel mooi uh, mast. Het is echt een soort van potlood in de, in de weilanden. 200 meter hoog, 213 meter hoog. En dat, die is helemaal behangen met, uh, met, met, met meteorologische uh, instrumenten... Om, uh, om van alles te, te meten op verschillende hoogtes. En dan kun je dus in de wol kijken en zien wat er dan gebeurt. Is dat dan gewoon een kwestie van uh, de vloeistofdynamica erop toepassen? Uh, wat metingen in de temperatuur en dan de windrichting goed te hebben? En heb je dan het mysterie wolken ontrafeld? Ja, het probleem van die, die, die, die meetmast, die, die zit eigenlijk nog te laag. Ik bedoel, alleen mistige omgevingen, dan, zou je, dan kan je dus in de wol kijken. Maar over het algemeen zitten wolken boven die 200 meter. Dus dan heb, dan heb je nog niet zoveel aan die, aan die mast zelf. Um, wat je aan die meetmast wel heel goed kan zien, is de, de, de, de mate van turbulentie, de mate van vochtigheid, profielen, zeg maar. Uh, hoe de, hoe het, uh, de, de temperatuur op verschillende hoogtes zich gedraagt. En daaruit kunnen we heel veel informatie uh, halen over hoe dan een stukje hogerop de wolken zullen ontstaan en uh, gedragen. En wanneer ze gaan regenen en hoe ze overwaaien en welke kansen op gaan. Ja, ja, klopt. Stel dat het allemaal helemaal lukt, hè? Um, gewoon, gewoon voor de. De tijd. Dan hebben we nu weermodellen. Hoe worden die veranderd als we straks meer weten van, van de wolk? Um, nou, er, is nog, er is nog een lange weg te gaan. Kijk, wat een, wat een, een weermodel um, doet, is de stroming over de hele aarde uh, naboots. Um, maar de aarde is nogal groot. En op een gegeven moment, en de computerkracht is ook groot, maar niet zo groot dat je dat tot op de, de individuele wolk kan, uh, kan nadoen. Dus wat je uh, zo'n zo, zo weermodel. Hij heeft een, een rooster, een, een soort van maas waarmee je het uitrekent. Dat, dat de kleinste schaal zeg maar, die zo'n weermodel kan uitrekenen is ongeveer 20 kilometer. En dat is dus veel groter dan de individuele wolken. Dus je, wat, wat wij nou doen met onze computersimulatiewolken, met onze wolkensimulator... is eigenlijk binnen zo'n gebied van 20 kilometer... met een hele hoge resolutie, dus met een hele fijne, fijne mazigheid... die wolken nabootsen en dan... Dan doen we dus de werkelijke processen die, die zich afspelen. Uh, na. Dus inclusief de turbulentie, de opstijgende lucht, uh, condensatie, uh, verdamping. Uh, al die processen die doen we dus in, in, in enorm detail na. Uh, en dan hebben we dan tot op 20 kilometer nauwkeurig. Want nu, de meeste mensen kennen wel buienradar. Dan kan je gewoon zien wanneer het gaat regenen en wanneer je dan een boodschap moet doen. Romantisch is het niet, want het is natuurlijk veel leuker... om je te laten verrassen en dat geregend thuis te komen, maar, maar vooruit. Maar jullie zouden dat dan echt per wolk kunnen? Dat je echt precies weet in welke straat het regent... en in welke straat het niet regent? Ja, nou, bij, of de regenrouder is een mooi uh, voorbeeld ervan. Dat je, je, je kan het heel goed waarnemen, of vrij goed waarnemen waar het dan uh, regent. En vervolgens als je daarnaar kijkt naar dat filmpje, denk je... ja. Kan ik het nou voorspellen? Nou, dan zie je dat de, de buien met de wind mee uh, waaien. Dus dat geeft al een, uh, een hint. Uh, maar ja, wat blijkt nou? Die sommige buien die, die, die verdwijnen opeens. Hè? Die, uh, en, en ergens anders ontstaan opeens nieuwe. Dus daar, daar zie je precies het probleem van hoe lastig het is om, om te voorspellen. Om ietsjes verder te kijken. Hè? Bijvoorbeeld een uur later of een half uur later. Dat is al lastig uh, genoeg. En wat, wat ons doel is, om de, als we deze observaties van de regenradar heel goed kunnen koppelen met, ons, uh, uh, met onze wolkensimulator, dat je dan een, een veel betere voorspelling kan, uh, kan maken... van waar het gaat regenen, hoe hard het gaat regenen, hoe lang het zal gaan regenen. En, en dan? Want dan, dan weet je dat het uh, uh, zeg maar in de Jan Steenlaan regent en in de Rembrandtstraat niet. Maar, maar ja, wat, wat heb je daaraan? Nou, voor, voor sommige mensen is dat uh, heel belangrijk. Het is voor... Uh, um, uh, voor zwaar weer is het ook uh, van belang van waar, waar die een uh, zware hagelbui zal, uh, zal vallen. Daar zou je ook, uh, dan... Het maakt nogal wat uit of die op een, in de buurt van een belangrijk snelweg of uh, bij Schiphol in de buurt uh, komt. Dus dat is toch uh, relevante informatie. Um, maar bijvoorbeeld uh, bij, bij zonne-energie toepassingen, uh, zo'n... Uh, uh, um, Zo'n zo zonne-energiecentrum wil eigenlijk dolgraag weten wat je kan uh, verwachten aan, aan zonne-energie. En je zou dus uh, uh, graag willen weten: van hoeveel, wat is de kans op een wolk? Uh, en op die manier kan je een, uh, veel beter de opbrengst de verwachte opbrengst in kaart brengen en een gunstige prijs dus afspreken. Dus als je meer over wolken weet, dan kan je het daar in die branche goed toepassen. En naarmate de computers sneller worden, wordt het ook steeds makkelijker om te berekenen wat een wolk gaat doen. Want uiteindelijk is het allemaal rekenkracht. Het is rekenkracht gecombineerd met observaties. Want je kan, je kan wel heel hard rekenen, maar als je het, niet, als je het model niet goed voedt, met de uh, uh, actualiteit, hè, met hoe de situatie op dit moment is, uh, dan reken je onzin uit. Met, uh, met het voordeel dat je het heel precies kan. Is, uh... Hele precieze onzin. Ja, je, hebt, je hebt het heel snel en je hebt het. Uh... <laughs> uh, maar het is wel onzin, ja. Dus je moet, je moet de, de, de rekenkracht koppelen aan, uh, aan hele goede observaties. Ik wens jullie uh, heel veel succes met dit, uh, met dit uh, wolkenonderzoek. en. Uh... Nou, ik wens jullie ook heel veel heldere dagen en bewolkte dagen natuurlijk. Harme Jonker, hoogleraar Geoscience en Remote Sensing aan de TU Delft. U luistert naar Labyrinth op Radio 1 en straks gaan we praten over een nieuw oud oerend, de Tauros. Maar eerst even dit. Wetenschap in één minuut. Ik was in uh, Scheveningen waar uh, die grote zandkastelencompetitie ieder, ieder jaar, geloof ik, gehouden wordt. En ik was gefascineerd door de hoogte waar, uh, waarmee die zandkastelen gebouwd konden worden. En mijn kinderen vroegen me, wat geeft nou eigenlijk de maximale hoogte van zo'n zandkasteel? En toen heb ik met het schaamrood op mijn kaken moeten bekennen dat ik dat niet wist. Ik ben de literatuur ingegaan om de maximale zandkasteelhoogte te, te vinden. Want ik dacht, dat is natuurlijk al lang gedaan. En toen kwam ik op één artikel en dat gaf een maximale hoogte van 20 centimeter. Nou, dat is zo evident fout. Ja, dat we, dat we het experiment moesten, moesten gaan doen. Regenpijpen, zeg maar, die vullen we met zand, die stampen we aan. Die hebben we overlangs door doormidden gezaagd. En dan uh, vul je hem met zand en dan haal je heel voorzichtig die twee helften uit elkaar. En dan uh, meet je of dan kijk je of uh, dat zandkasteel uh, onder zijn eigen gewicht in elkaar valt of niet. Nou, wij vonden uh, iets heel interessants dat de formule die architecten gebruiken om de maximale hoogte van een gebouw te bepalen ook werkt voor zandkastelen. Niemand had het ooit experimenteel bewezen. Dat heb ik iedere dag weer. Uh, ik denk altijd dat het allemaal gedaan is en dan duik ik de literatuur in en dan vind ik dat de meest simpele dingen uh, niet uitgezocht zijn. Natuurkundige Daniel Bon van de Universiteit van Amsterdam in een minuut gemaakt door Frederik Melman. Het is tijd voor de rubriek Post. In die rubriek kunt u elke week terecht met een vraag. Iets wat u zich altijd al heeft afgevraagd en maar geen antwoord op kon vinden. En de vraag werd deze week gesteld door Barbara Heetman, die ik nu aan de telefoon heb. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat was de vraag? De vraag is: Het is mij opgevallen dat als ik uh, naar zangles ga, uh, dat ik dan precies twee dagen later. dat dan die liedjes van die zangles, vaak ook in de juiste volgorde, weer in mijn hoofd komen. En ik ken natuurlijk wel het verschijnsel van wijsjes in je hoofd en zo, maar ik vond gewoon die twee dagen, en voor mijn gevoel zelfs gewoon precies 48 uur, zo opvallend. En ik vroeg me af, hoe zit dat in je hoofd? Ja, iedereen kent dat, zo'n liedje wat dan ineens in je hoofd blijft zitten. En vaak zijn het ook hele irritante liedjes. Ja, zo'n ja. zo soort liedje. Nou, nu, ik, ik denk dat heel veel luisteraars ons haten omdat ze nu met dit liedje in hun hoofd zitten. Met dat, uh, nou ja, het is voor het goede doel, moeten we dan maar denken aan de telefoonmuzikoloog Dirk Moelans. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kan dat dat, dat zo'n irritant liedje toch de hele tijd in je hoofd blijft hangen en dat je er niet van af kan komen? Nou, het is een welbekend fenomeen en heel veel mensen schijnen het te hebben. Er is onderzoek over gedaan dat zegt dat ja, ruim 90% van mensen wel. Wekelijks zo eens met een irritant uh, tuuntje in zijn hoofd blijft zitten. En de meeste onder hen, meer dan de helft, eigenlijk heeft dagelijks dat probleem om het zo te zeggen. Het is een zeer veelvoorkomend fenomeen, maar helaas ook een heel moeilijk te verklaren fenomeen. Is het niet uh, met, met hersenonderzoek aan te tonen van daar zit dat uh, melodietje? En daar kunnen we dan ook met een beetje magnetisme het weghalen? Dat is theoretisch heel makkelijk te zeggen, maar de vraag is net, het probleem is dat het net altijd op onverwachte momenten opkomt en dat kan je natuurlijk moeilijk gaan testen uh, met hersenonderzoek. Kunt u toch iets proberen? Is, is er niet iets, iets over te zeggen? Nou, er zijn heel veel dingen over te zeggen eigenlijk. Ten eerste, ik vind het, het geval van de vrouw uh, lijkt mij vrij uitzonderlijk en. Oh. Zoiets heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Uh, tenzij het zou komen doordat ze altijd twee dagen later... ...ergens op een of andere manier met die liederen uit de zangles opnieuw geconfronteerd wordt. Ja, is dat zo, Wat mevrouw dat... Heetman? Heeft u... nee, nee, ik heb dat, niet het dat idee. Nee, ik zit opeens dan ergens. ik denk, oh nu komt dit... En dan denk ik, hé, hey, maar dit is gewoon precies twee dagen geleden. Maar het is niet een soort associatie dat u dan naar de bakker moet die toevallig naast het gebouw van de zangles zit? Nee, nee. En ik vind het ook echt opvallend ja, dat het dus niet na één dag is. En dat kan ook wel met andere wijzes misschien. Maar juist als ik dus ook wel wat, wat vaker zo'n liedje gezongen heb, hè, en er wat meer op gestudeerd heb. Ja. En ik vroeg me dus af, zou je al je gedachten of al je alles wat je hoort soms na 48 uur weer terugkrijgen... Ja, direct moelans. In zoverre ik het weet niet, ik kan in elk geval het fenomeen niet beschreven in zoverre dat ik het weet. Ja. Wel dat men aan bepaalde liedjes herinnerd wordt doordat je ergens een flaster van hoort ja. of eventueel in een bepaalde, ja, een bepaalde omgeving komt waar je dat vroeger veel gehoord oh. hebt. En dat kan zelfs over heel lange tijdsperiodes gaan, dus oh. dingen die uit je jeugd, die je kende en die plots, omdat je op een bepaalde plek terechtkomt, komt, weer terug in je herinnering komen. Uh. Ja, meneer, meneer heel veel vormen aannemen. Is, is het ook zo dat een bepaald melodietje um, genieker is om in het hoofd te blijven hangen dan een ander en waar zou dat dan aan liggen? Dat. Verschijnt inderdaad ook wel zo te zijn. Nu, daar is men eigenlijk zeer recent maar echt onderzoek gaan naar doen. Omdat het nu mogelijk is met computationele technieken om echt grote hoeveelheden data te verzamelen. Ook via internet rondvragen te doen, waar dan mensen zeggen, ja dat blijft nu in mijn hoofd hangen en dat en dat en dat. Dan kan men eigenschappen van dat soort liedjes gaan uh, onderzoeken... En van daaruit kijken van, ja, wat onderscheidt die nu met andere liedjes die niet in het hoofd blijven hangen, maar wel een soortgelijke verspreiding hebben en dergelijke. En wat, wat zou um, dat kunnen zijn? Waar denkt u aan? Ja, er zijn een aantal dingen die daaruit komen, maar het blijft nog niet echt sluitend. Juist omdat het zo'n divers fenomeen is dat er heel veel mensen op een andere manier ervaren wordt. Maar een aantal dingen die daaruit komen is bijvoorbeeld dat iets heel erg tonaal moet zijn. Dus er moet een duidelijke tonaliteit uitkomen. Dus een stukje ja, Schönberg of Boulez, dat blijft niet echt heel erg snel in de mensen hun hoofd hangen. Dat is eigenlijk ook wel logisch. En, maar hoe kom je er weer vanaf? Heeft u daar tips voor? Oh, dat, dat zou een, een gouden tip zijn. Daar zoekt men trouwens momenteel ook naar. Er zijn allerlei vragen die uh, circuleren van hoe raak ik daarvan af. Maar niemand heeft daar eigenlijk een sluitend antwoord op gegeven. Het, het beste zou nog zijn uh, ervoor zorgen dat je met een ander irritant uh, melodietje in je hoofd zit, Maar dat is natuurlijk ook niet echt aangenaam. Nee, dat is kwaad met uh, kwaad uh, ja. bestrijden. Meneer Moelans, dank u wel. En Barbara Heetman om van de liedjes van uw zangles af te komen. Ja. Do they know it's Christmas time nou, als u ook een vraag heeft waar u al tijden mee rondloopt te tobben... dan kunt u uh, contact met ons opnemen via labyrinthradio.vpro.nl. Geen vraag is ons te gek. Is het Jurassic Park of is het een fantastische nieuwe manier van natuurbeheer? Stichting Taurus wil een uitgestorven oerend terugfokken en uitzetten in de Europese natuurgebieden. Ze maken inmiddels naar eigen zeggen al aardige vorderingen bij dat terugfokken van dit runde ras. Bioloog Ronald Goderie is bij ons te gast. Hartelijk welkom. Hoe staat het nu met het Oerend? Um, wij zijn uh, vier jaar geleden, 2008, uh, gestart uh, vanuit het idee dat er... Uh, in Nederland, maar in elk geval ook vanuit uh, Europese uh, natuur. Uh, plaats zou zijn voor Rund dat zijn werk daar doet, grazen. Om daarmee de natuur, uh, de biodiversiteit in stand te houden en de natuur open te houden. In Nederland kennen we natuurlijk ook de Schotse Hooglanders uh, overal. Um, wij zijn uh, van mening dat, dat de Schotse Hooglander of andere huisdierrassen niet helemaal geschikt zijn... om straks zichzelf uh, in die grote Europese natuurgebieden te handhaven. En vandaar dat wij het idee hadden van... Uh, we gaan beginnen met een, uh, een poging om zo dicht mogelijk bij wat ooit het oerrund was... omdat die natuurlijk bij uitstek daar wel voor geschikt was... Uh, om daar uh, uh, terug naartoe te gaan. De opgave was uh, kort gezegd graaskracht. Uh, het rund dat jullie zochten moest graaskracht hebben. Ja, deels. Uh, je, je moet natuurlijk in gedachten houden dat uh, de Europese natuur... zeker voordat de mensen zijn, zijn, zijn zeer bepalende invloed daarop had. Daar uh, liepen oerunden rond, daar liepen wiesenten rond... daar liepen heel veel grote uh, grazende dieren rond... die met z'n allen ervoor zorgden dat die uh, natuur destijds ook zeer uh, gevarieerd was. Nou, voor een deel is dat in de, in de historie overgenomen door uh, landbouw. De landbouw, de doormaaien, ploegen, etc. Eh, worden de gebieden nu opengehouden. Je ziet nu in, in Europa dat waar die landbouw eh, wegtrekt... dat die gebieden weer de neiging hebben helemaal dicht te groeien. Maar hoe kom je dan op, op zo'n oerrund? Want ik, ik, ik snap de opgave van... Nou, je moet een beest hebben dat het een beetje houdt door goed te grazen. Maar waar kwam nou de gedachteflits vandaan... om dan terug in het verleden te grijpen naar een beest dat er lang niet meer is? Nou, je, je moet je voorstellen dat, die, uh, dat dat oerend was natuurlijk optimaal aangepast aan die, aan die omstandigheden destijds. Hè. Die, die kon omgaan in, uh, leven in een omgeving met grote predatoren. Met, uh, er waren natuurlijk wolven, nog, als je nog verder teruggaat, waren er zelfs sabeltandtijgers. Uh, dus dat, dat dier is ontwikkeld in zo'n omgeving. Uh, straks, als je naar de verdere toekomst kijkt, uh, dan heb je het ook in de Europese natuur weer over gebieden waar grote, grote predatoren rondlopen. En dan is het uh, het oerend als, als zeg maar, denkmodel... als model voor hoe zo'n uh, zelfredzaam dier eruit zou moeten zien... is eigenlijk uh, ja, vrij voor de hand liggend dat je daar zo dicht mogelijk bij moet komen. Waar kenden jullie het beest van? Uit een, uit een oud boek? Of, of hadden jullie het vervolgens nou, zeggen? Het, het, het rund is natuurlijk een, altijd al een icoon uh, voor, voor in Europa geweest. Hè. We kennen natuurlijk uh, de, de godschilderingen van Lascaux... Uh, er zijn beschrijvingen, oude beschrijvingen al uit de, uit de Romeinse tijd van uh, Julius Caesar... die uh, uh, iets uh, vertelt over Oerunderen. En er zijn zelfs nog beschrijvingen van de laatste kudde die in Polen uh, geleefd heeft. Van zeg maar, een, een bioloog ver voor zijn tijd... die ook nog die uh, laatste levende kuddes gezien en beschreven heeft. Dus in die zin weten we er redelijk wat van. En hoe weet je dat je hem hebt? Want je hebt niet een soort model waar je naartoe kan werken bij dat fokken. Uh, nou, dat hebben we voor een deel wel. Uh, we hebben dus een aantal verschillende bronnen, zeg maar wetenschappelijke uh, bronnen waar we uit kunnen putten. Dat zijn voor een deel die oude tekeningen. Uh, dat zijn natuurlijk de skeletten die her en der in musea in, uh, in Europa staan. Uh, er is, uh, zijn die oude beschrijvingen. En niet onbelangrijk, we hebben inmiddels natuurlijk ook uh, DNA als uh, potentiële gegevensbron. En jullie hebben ook DNA van het oerend. Ja, het. Uh, uh, wij zijn eigenlijk op ons initiatief wat we in 2008 aangekondigd uh, hebben, is ja, zeer positief uh, gereageerd en uh, is vanuit allerlei musea in Europa hebben wij de beschikking gekregen van oude botrestanten van het oerend. Um, die hebben we. Um, ja, het idee daarachter is dat we en uh, niet zozeer om Jurassic Park te spelen, want dat gaan we helemaal niet doen, maar dat we wel een genetische referentie straks uh, kunnen, uh, kunnen construeren... Waar, die we dus kunnen vergelijken met runderassen die nu nog leven... en die wij voor ons uh, project gaan gebruiken. Jullie gebruiken geen DNA om, om daadwerkelijk het beest weer tot leven te wekken... zoals nee. in Jurassic Park, nee. maar jullie, nee. jullie weten waar je naartoe fokte. Hoe, hoe doe je dat dan verder, dat, dat fokken, gewoon zoals je nu ook al koeien zou fokken? Ja, in wezen wel. In wezen, wel. In wezen doen wij niet veel anders dan wat uh, agrarisch al uh, vele eeuwen lang doen. Alleen, wij hebben een ander model voor ogen... Wij, uh, gaan zeg maar diametraal uh, de andere kant op. Um, en zoals gezegd, je, ja, je, weet, je kent het uiterlijk. Uh, dus je weet ook redelijk wat van het uh, gedrag. Dat is ook wel vanuit studies aan andere wilde herbivoren... natuurlijk uh, ook wel uh, bekend. Um, en we hebben een wetenschappelijke begeleidscommissie... Uh, in het leven geroepen die ons uh, daarbij uh, helpt. Wat zou te gek zijn voor u? Wanneer wordt het echt te wild? En de man moet terug? Voor mij persoonlijk denk ik uh, dat het uh, te gek is... op het moment dat je een dier gaat terugbrengen... waar geen, geen uh, levensruimte voor is. Uh, en, uh, of, dat er, of, of, die, of dat er voor de mammoet zou zijn, dat weet ik niet. Uh, het lijkt me dat uh, toen er als wel een hoge mate veranderd zijn... Ze zien. overigens zijn er wel groepen uh, wetenschappers mee bezig... om dat daadwerkelijk uh, te doen. Maar dat zijn dus wel compleet andere technieken. En de mammoet is als soort daadwerkelijk uitgestorven. En dat is natuurlijk een ander verhaal dan met de rund. Want we hebben natuurlijk tientallen, honderden, honderden miljoenen runderen overal op aarde rondlopen. Dus als soort is het rund gewoon nog in leven. En dat, dat maakt dit verhaal toch wel uh, wat dichter bij huis... Zeg maar, dan het uh, terugbrengen van een, een mammoet. Han Olf is uh, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is uh, een van de grootste kenners in Nederland van natuurgebieden... en hoe je daarmee om moet gaan. Goedenavond, meneer Olf. Goedenavond. Wat vindt u van dit plan? Ja, er zitten interessante kanten aan, maar ja, ik denk dat je ook een beetje voorzichtig moet zijn met een al te groot optimisme. U denkt dat het niet gaat lukken? Nou kijk, het is een beetje, het is een, beetje een apart verhaal, want kijk, formeel is dat oerend nooit uitgestorven. Want we hebben de nu levende rassen die zijn gedomesticeerd, zeg maar tam gemaakt, uit die oorspronkelijke oervorm van het oerend. Dus de runderen die we nu hebben... En met name de wat ruigere, wildere rassen, die lijken eigenlijk relatief veel, denken we, nog op dat oerend. Ja, dus het is niet echt een oerend, maar waarom, waarom bent u dan toch sceptisch? Want dat zou juist een argument zijn waarom het wel zou lukken en waarom het makkelijker zou moeten zijn. Nou kijk, het is wel zo dat die oervorm van dat rund die hebben we niet meer. En we kunnen wel inderdaad zeggen, en, en, en dat hebben mensen eerder ook gedaan met bijvoorbeeld de Duitse Broeders Hek. Die hebben het, het Hekrund proberen met CK, proberen terug te fokken. En, en daarbij hebben ze ook al geselecteerd op eigenschappen die eigenlijk lijken op dat oerrund. Ik denk dat je niet moet verwarren dat inderdaad runderen een belangrijke rol hebben in natuurgebieden. En dat we ze daar ook vooral terug moeten zetten, omdat die oerrunderen daar inderdaad gelopen hebben. En dat veel planten en dieren aangepast zijn aan die runderen. Dus het succes van begrazing voor mij is niet afhankelijk van het feit in welke mate we nou een soort genetische match kunnen maken door kruisingen met dat oerrond. Een aantal runderassen die we nu hebben, die hebben inderdaad een prima en uitstekende en interessante rol in natuurgebieden. Uw uh, vraag is eigenlijk wat werkt, welke graast het best en, en dan is het goed. Maar misschien is een onderliggende vraag wel, wat is eigenlijk nog natuur? Als we dit soort technieken moeten toepassen om de natuur precies naar onze hand in te richten. Is het dan nog wel natuur of, of vindt u dat een vraag? Nou, ik, ik denk dat het twee verschillende vragen zijn. Kijk, inderdaad, dat oerend in zijn oervorm is uitgestorven. En het, het is best interessant om te kijken welke van de nu levende runrassen daar nog het meest op lijkt tegelijkertijd, eh, omdat we dat rund nog hebben <coughs> en omdat die vroeger een rol heeft gespeeld in Europa, is het wel degelijk nuttig om <coughs> daar hem terug te brengen. Juist. En het, het gaat u dan uiteindelijk om, om, om het grazen. Maar is het niet een beetje raar dat we iets natuur noemen, terwijl we aan alle kanten het als een soort uh, ja, tuinarchitect aan het inrichten zijn? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. We hebben in Nederland natuurgebieden die een paar duizend hectare groot zijn. En dat is wel groter dan de gemiddelde tuin toch van de meeste mensen. In Europa praten we over gebieden van tienduizenden hectares. En daarbij is het wel degelijk zinnig om na te denken... wat eigenlijk de belangrijke functionele componenten zijn die je daarin hoort te hebben. Het zijn grote gazes, kleine grazers, predatoren van grote grazers... verschillende type bodemfauna, verschillende planten, verschillende insecten. Het is zinnig om na te denken over wat er nodig is voor een compleet ecosysteem... en de horen grazers gewoon bij. Maar van u hoeft het niet per se oergazers te zijn, begrijp ik. Nou kijk, het zou, wat ik zeg, het zou mooi zijn als je, als je nog meer verwante rassen eh, kan vinden dan de rassen die we nu hebben. Maar ik verwacht niet dat het grote verschillen oplevert. Ik, kijk, er is ook opmerkelijk weinig bekend eigenlijk van de functionele verschillen wat verschillende rassenrunderen eigenlijk doen in natuurgebieden. Uh, daar is op zich al weinig onderzoek aan gedaan. Dus op dit moment hebben we niet de gegevens dat we zeggen nou, van uh, zo'n oerend verwachten we een veel grotere of andere ecologische rol dan de huidige rassenrunderen die we op dit moment eigenlijk hebben. Ja meneer Godridassen, dat is wel een punt. Je weet natuurlijk niet precies wat hij gaat doen. Nee, precies, precies weten we dat niet. Overigens uh, denk ik dat uh, meneer Olaf ook al aangeeft... En, en dat is namelijk exact wat wij doen. Uh, wij, wij proberen die, die primitievere rassen te identificeren. En dan blijkt ook dat, en, en dat past ook wel in het beeld... wat wij hebben van het uh, Oerend. Uh, dat was een rangdier, hoog op zijn poten. Uh, bijvoorbeeld heel anders dan het Hekrunt. Uh, hoe die dan precies anders gebruik maakt van een terrein... dan het Hekrunt of dan een Schotshooglander. Dat weten we inderdaad niet. Daar is uh, geen onderzoek van, uh, naar gedaan. Maar dat hij het anders zal doen, is wel duidelijk. Wij zien dat. Wij spreken nu al in, in onze groep die wij ergens in Brabant... Uh, in, in de buurt van Ravenstein hebben rondlopen. Daar loopt dus een mix van verschillende rassen. En we zien dat die rassen verschil, na gelang ze anders in elkaar steken. Andere dingen doen in zo'n terrein. Dus, uh, en, en daar gaat het uiteindelijk om. Het, het, het, het beest dat het beste in dat terrein past, dat het beste graast... Dat vindt u gewoon het beste beest? Nou ja, uiteindelijk streven wij na om het rundweer wild, uh, als wilddier los te laten in Europese natuur. En je helpt hem, uh, het dier dan uh, het best door zeg maar, een zo optimaal mogelijk aangepast dier uh, te maken... En daarmee moet je ja, rekening houden met omgevingen waar wolven zijn. Een aantal van die rassen waar, die wij gebruiken bijvoorbeeld... die uh, Noord-Portugese uh, Maronesa, die leeft in een gebied waar wolven uh, voorkomen... maar dus nog regelmatig kalveren door wolven gepakt worden. Die weet daarmee om te gaan. Nou, dus uh, vandaar, vandaar dat ik denk dat het wel, wel degelijk zin heeft... om dus een ras te gaan ontwikkelen... wat in ieder geval zoveel mogelijk eigenschappen van dat oerend uh, heeft. En de genetica daarbij is ondersteunend. Nou werden net de Gebroeders Hek genoemd... die in de jaren 30 uh, ook uh, oerrunderen terugtoverden. Als ik me goed herinner, werden die runderen van hun nog wel eens vals. Dat was een, was een soort neveneffect dat die ineens uh, de boslopers achterna gingen. Ja, ja. Nou, als je naar de, de, de oorspronkelijke schema's krijgt, kijkt... die de Gebroeders Hek uh, gehanteerd hebben... dat, dat, dat is uh, vrij veel van bekend, dan hebben ze vrij veel... Uh, Corsicaanse rund erin zitten. Uh, een aantal runderen die in ieder geval uh, behoorlijk pittig zijn, om het zo maar te zeggen. Uh, we weten natuurlijk allemaal van de Spaanse vechtrunderen dat ze agressief zijn. Uh, een gevolg van vele eeuwen selectie op die eigenschap. Die daarmee waarschijnlijk voor een dier misschien zelfs wel genetisch verankerd uh, is. De rassen die wij bijvoorbeeld voor ons uh, Tauros-project uh, gebruiken... zijn uh, gebruiksrassen, weliswaar met veel primitieve kenmerken maar die niet die, uh, ja, in onze ogen toch wat uh, doorontwikkelde agressiviteit uh, hebben. En een van de redenen waarom wij überhaupt met dit project aan de, aan de, aan de slag gingen... was ja, dat voor een specifiek gebied waar wij runderen uh, zouden gaan uh, uh, laten grazen... dat daar een, het alternatief was om dan met hekrunderen te werken. Dat uh, vinden wij voor in ieder geval openbaar uh, toegankelijke gebieden inderdaad geen goed plan. Nou ja, waarom zou het bos niet gevaarlijk mogen zijn... Ja. De natuur is gevaarlijk, is een voor de mens vijandige omgeving. Toch? Als je natuur wil, wil je natuur. Als je natuur wil, wil je natuur. Maar hier zijn de meeste natuurgebieden openbaar. En wij hebben toch ook een verzekeringspremie elk jaar <laughs> afgelost. Dus uh, geen wolven achter de mensen nee. nee. Wanneer is het zover? Kunt u daar iets over zeggen? Nou ja, het duurt natuurlijk 2,5-3 een, een, jaar uh, voor elke generatie. Wij trachten het proces wel uh, te versnellen door. Onder andere ook weer de, de, de agrarische technieken... als KI en zelfs embryotransplantatie toe te passen. Voor een deel ook gaan we ook uh, parallele groepen elders in Europa uh, uh, maken. Maar ja, uh, vijf generaties, denken wij, zeker nodig te hebben. Dus dan ben je van vijftien jaar... Uh, wel vijf verder. koeiengeneraties ja, uh, ja, ja, is, is dat. Klopt. Ja, ja al, al met al, uh, meneer Olf, hoe, hoe zou u kort zo'n natuurgebied schetsen... voor de toekomst? Is, is dat inderdaad een, een ouderwets Europees oerbos... Nou, kijk, laat ik duidelijk zijn. Ik denk dat er in Europa goede mogelijkheden zijn om, om grote gazes te stimuleren. Laten we ook de. De Europese wiegzend niet vergeten. Dat, dat is een soort die nog niet uitgestorven is. En waar ook wel degelijk mogelijkheden zijn om die grootschalig te introduceren in Europa. Dus op het moment dat we gaan praten over grote aaneengesloten natuurgebieden terugkrijgen. en daar grote grazes in zetten. dan hebben we ook nog een Europese soort waarmee we al direct aan de slag gaan. en die sterker nog op, op Europese schaal eigenlijk bedreigd is. Dus ik denk op dit moment is de bottleneck meer eigenlijk gelegen in het terugkrijgen van voldoende grote natuurgebieden. Dan in en het, het beheer, vinden van de juiste ja, koe. Het vinden van de juiste koe, ja. ja. <laughs> en inderdaad, het, het organiseren van het beheer op voldoende grote schaal. Het terugbrengen van predatoren. Het ook laten Dat is de uitdaging organiseren van mensen. Meneer Goderier, dank u wel. En meneer ja. Olf, ook dank. Uh, dit ja. was dan weer voor deze week. Volgende week zijn we er weer tussen 8 en 9 op Radio 1. Dit was Labyrinth voor vanavond. Ik dank u voor het luisteren en ik wens u nog een uh, hele vrolijke avond. Dit is Radio 1.